Ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een groep gewonde Oekraïnse militairen is geëvacueerd uit de staalfabriek in Mariupol... Volgens persbureau Reuters zijn de militairen met bussen geëvacueerd van het fabrieksterrein in de Oekraïnse stad. Het is onduidelijk om hoeveel militairen het gaat. Ooggetuigen zeggen dat ze minstens 10 bussen hebben gezien. In rondom de Assofstal fabriek wordt al weken flink gevochten. Volgens Oekraïne zitten er nog zo'n 600 militairen in de fabriek die zich niet willen overgeven aan de Russen. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep in de zaak rond de kofferbakmoord in Koevoorde. Vorige week werd de verdachte vrijgesproken wegens te weinig bewijs. Het was een enorme klap voor nabestaanden, vertelt deze verslaggever van RTV Drenthe. Aangeslagen is eigenlijk uh, het enige woord wat ik erover kan zeggen. Uh, Staarden voor zich uit, stil, keken elkaar aan, vol ongeloof. Hoe kan dit? Het OM eiste 18 jaar cel tegen de verdachte. In 2017 werd het lichaam van een man gevonden in de kofferbak van zijn auto. Die hing half. In een kanaal. Het slachtoffer bleek met veel geweld om te zijn gebracht. En vandaag Inside is weer terug op tv. Ruim twee weken geleden ontstond er veel ophef... Rond, rondom een verkrachtingsverhaal dat Johan Derksen vertelde. De presentatoren besloten daarna de stekker eruit te trekken. Dat deden ze vooral omdat, door Talpe, omdat ze door Talpa werden verplicht sorry te zeggen. Het is geen eenvoudig. Ik was er even goed zat van. Het is wel zo, dat heeft mijn vrouw me duidelijk gemaakt... de mensen die dus echt getroffen zijn door seksueel geweld. Mm -hmm. Die kan ik uh, hiermee uh, gepeinigd hebben. En dat was nooit mijn bedoeling. Maar al die mensen aan die talkshowtafels die uh, om te scoren riepen... die Derksen moet excuus bieden, heb ik maar één gebaar. Deze. Daarna stak Derksen naar de camera zijn middelvinger op. Niet iedereen zat te wachten op de terugkeer van het programma. Voor de uitzending had een klein groepje demonstranten zich verzameld voor de studio. Ze maakten kabaal en droegen spandoeken met daarop geen bühne voor racisme en seksisme. En stop die kaars in je eigen aars. Na een tijdje moesten de demonstranten van de politie vertrekken. Het weer vannacht op de meeste plekken droogt, koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag flink wat zon, soms wat stapelwolken en temperaturen tussen de 22 en 27 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort? is Zin in ZFM? ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Ja. I'm about to end. It is 11:00. They display it loud. Hanging on. Here until I'm gone. Right where I belong. Just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 Vandaag is het 21 maart en is de winter officieel voorbij. Eigenlijk gisteren al en is de lente begonnen. En uiteraard speel ik daarop in met mijn thema van vanavond. Ik ga jullie verblijden met nummers die met het weer en seizoenen te maken hebben. En ook uh, maanden komen aan bod. En als opener hoorde je natuurlijk uh, lekker rustig start uh, de Foo Fighters met February Stars. Ik kon helaas geen nummer of metalnummer met uh, januari in de titel vinden. Dus uh, we beginnen en eindigen vanavond dus met het thema winter. We beginnen natuurlijk met winter en eindigen met winter. Uiteraard zijn de meeste van jullie wel toe aan de zomer... met het heerlijke zonnetje en de langere dagen. Dus daar zal ik vanavond met uh, meer De klemtoon op leggen. Eerst heb ik nog een blokje wintersongs voor jullie klaarstaan. Het kan ook niet anders dat veel death and black metal bands uit het hoge noorden vaak de donkere winters als thema hebben in hun muziek. En daarin is er één die met kop en schouders bovenuit steekt. De muziek van de Noorse black metal band Immortal doet namelijk niet anders dan over ijzige koude weersomstandigheden zingen en winterse landschappen. De titel van het nummer uh, wat ik nu ga draaien zegt eigenlijk ook al genoeg. Je hoort zo direct het acht minuten lange. At the Heart of Winter. Tevens titeltrack van het gelijknamige album... wat uitkwam op februari 1999. Dus kleed je maar lekker warm aan. En aansluitend hoor je ook natuurlijk de Zweedse death metal band Unleashed... met hun wintersong getiteld Winterland... afkomstig van Sworn Allegiance uit 2004. Maar dus eerst Immortal met At the Heart of Winter. Born Allegiance en waar het album ook mee begint. De band gebruikt voornamelijk de Vingy. De vikingtijd als thema in de nummers. En uiteraard moesten deze stoere mannen ook een ijzige kou trotseren tijdens hun strijd. Ga door naar iets warmere temperaturen en lopen we iets vooruit in de tijd. We zijn in de lente aanbeland, zoals nu dus ook. Wat qua seizoen uiteraard volgt op de winter. De lente kent natuurlijk veelal zonnig mooi weer met aangename temperaturen. En de bloemen beginnen weer met bloeien. De vogels leggen een ei. We kennen het allemaal natuurlijk wel. Een heerlijk seizoen in mijn opinie. Zoals in elk seizoen regent het ook wel eens... en Nederlands trots. Delane heeft daar een nummer over gemaakt... en album ook naar vernoemd. April Rain, om precies te zijn. Het nummer van hun tweede album verscheen als single... en het album verscheen op 20 maart 2009 in Be de Benelux... en tien dagen later ook internationaal. Na Delane ga ik het nummer uh, draaien van de mannen van Rage Against the Machine... als afsluiter van het tweede blokje over het weer van vanavond. En welke dat is, dat hoor je zo direct. Maar eerst dus Delane. Machine met People Love the Sun. De zon is gaan schijnen en zal de rest van het eerste uur blijven schijnen... want we zijn in de lente aanbeland en zullen straks ook de zomer gaan verwelkomen. Het nummer is een eerbetoon aan de oorspronkelijke bewoners van Mexico. De Maya's die waren afgeslacht door de Spaanse veroveraars. Zecta La Rocha, die zelf ook Mexicaanse roots heeft, riep het volk op... een trotse erfgoed terug te winnen en op te bloeien... aangezien ze daar de middelen voor hadden om dat te doen. Het nummer is geïnspireerd door de Zapatista-beweging in Chiapas, Mexico. Een prachtig geerbetoon en een heerlijk opzwepend nummer. We verlangen met z'n allen naar de zomer met het heerlijke zonnetje. Lange, zwoele zomeravonden waar we heerlijk kunnen genieten van een apje of drankje op het terras. En uiteraard verkoeling zoeken in de zee. Soms moet je wel uitkijken waar je zwemt. Gezien de clip van de volgende band en het nummer... Ik vind het zelf hele gave beesten, maar zou niet graag zwemmen waar zij rondzwemmen. Ik heb het over de haaien. De Deftones hebben met My Own Summer Shavit een super gave clip opgenomen... die zeker een zien het zien waard is. Het nummer zelf is natuurlijk ook vet en staat op Around the Fur uit 1997... en kwam uit als single. Je hoort hem nu en aansluitend een cover van Kills Kroft door de mannen van Typo Negative. De Summer Breeze van Type Negative onder leiding van de zanger Peter Steele, die helaas niet meer onder ons is. Het oorspronkelijke nummer. Uh, was een top 10 hit in de jaren 70 van Seals and Crofts. Maar Peter Steele, die fan van het nummer was... besloot het nummer op uh, eigen manier uh, op te nemen met een andere tekst. Helaas waren ze van Seals and Crofts daar niet over te spreken... Uh, deze versie, en verzochten ze hun versie op te nemen met de originele tekst. De versie van Steele, die de titel Summer Girl kreeg... werd nooit officieel gereleased, maar wel op YouTube geplaatst. Uh, we vinden deze versie op Bloody Kisses uit 1993. De volgende plaat die ik ga draaien kennen we natuurlijk allemaal wel en heb ik al eens eerder gedraaid. Voor velen wel een ultieme zomerplaat, ook gezien de bijbehorende surrealistische videoclip. Ik heb het natuurlijk over de hitsingle van Soundgarden. Black Hole Sun is een bekendste nummer, afkomstig van het geweldige album Super Unknown uit 1994... en werd als derde single uitgebracht. Het nummer verscheen kort na de dood van Kurt Cobain in de zomer van 1994... en bevatte onder andere droevige teksten die het nummer in deze sombere tijd ten goede waren gekomen. Dit was ook terug te zien in de videoclip die destijds veel airplay kreeg, dankzij MTV. Van Black Hole Sun gaan we over naar Black Sunshine van de band White Zombie. De band waar het allemaal begon voor Rob Zombie. En dit nummer, wat hij samen met Iggy Pop opnam, die de intro en outro insprak, gaat eigenlijk meer over een Ford Mustang raceauto met de naam Black Sunshine dan over de zon zelf. Maar doet het altijd goed tijdens een zomerse roadtrip met een 70-seertje. Het nummer verscheen als tweede single na Thunder Kiss uh, 65. Die niet zo succesvol werd ontvangen. Black Sunshine werd gelukkig wel een bescheiden succesje. En nog regelmatig live gespeeld door Rob Zombie's solo band. Het nummer staat op La Sex Racisto Devil Music Vol. 1. Maar nu eerst de Soundgarden. In, this ghost, in the skies is no one knows. As the face lies the snake. Zombie met Black Sunshine, met als outro natuurlijk Iggy Pop en al de intro ook natuurlijk. Uh, we gaan door naar een wat modernere metalband... wiens album het titel draagt uh, met Sun erin... en waar ik de titeltrack zo van ga draaien. Masterdown heb ik het over en draait al sinds 2000 mee... en hebben al verschillende keren een Grammy Award nominatie gehad... voor beste metal performance en één keer voor het beste album. Once More Around the Sun kwam uit in 2014... en daarvan verschenen vier singles... waarvan High Road werd genomineerd voor een Grammy... De die gingen er uiteindelijk vandoor dankzij hun cover van Dio of Dio's The Last In Line. Ik draai voor het thema van vanavond dus de weg dat niet als single verscheen. Het album bereikte de hoogste positie voor de band ooit namelijk de zesde plaats. Je gaat het nu snoren met afsluitende mannen van. De Stoner Rock van Queens of the Stone Age met een single Feel Good, Head of the Summer, dat eigenlijk over drugs gaat en constante drugsoorten, nicotine, valium, vicodin, Mariana, ecstasy, alcohol en cocaïne herhaalt. Het was eigenlijk een directe link met het genre Stoner Rock wat de band speelt. De titel van het nummer refereert in mijn ogen ook naar de zomertijd waar mensen toch meer drugs gebruiken. We zijn alweer aangekomen bij het laatste blokje. Weer gerelateerde muziek voor het eerste uur van Play It Loud erop zit. Gelukkig heb ik nog een nummer voor jullie in petto. Je gaat namelijk horen Mike Patton met More's 'The Land of Sunshine... die we terugvinden op het album Angel Dust uit 1992 en het daarmee opent. Het nummer is tegelijkertijdig met cafeïn geschreven... en gedurende zijn medewerking aan een slaaptekort-experiment... en haalde hij zijn inspiratie uit het kijken naar nachtelijke televisieprogramma's... over onder andere Scientology. Ook haalde hij zijn teksten uit de gelukskoekjes. De titel van het nummer heeft verder niets met de zonneschijn te maken... maar draai ik vanavond nummers met weer gerelateerde namen naar in. Dus vandaar dus Land of Sunshine. Hier komt dus Faith No More. En daarna hoop ik dat ik nog een nummer kan draaien. Ik denk het niet, dus we gaan een tweede nummer van dit blokje dus skippen. Dan zou ik aanvankelijk een On naar gedraaid hebben... maar dat gaat hem niet worden. Dus je hoort nu dus... Faith More More met Line of Sunshine, afkomstig dus van het album eh, Angel Dust. Ja, die gaan we doen. It's a possible